Op sommige plekken is het te druk om te schaatsen. Bijvoorbeeld in Kinderdijk, vlakbij Rotterdam. De burgemeester daar blijft mensen oproepen om niet het ijs op te gaan. Volgens verslaggever Onno Beukers wil de gemeente voorkomen dat het verkeer vastloopt en er moet genoeg afstand blijven. Voor al die mensen die hier schaatsen. En ja, dat zijn er veel hoor. Dat zijn er honderden, duizenden misschien wel. Ik kan ze op dit moment niet tellen. In Wees bij Amsterdam lijkt er ruimte genoeg voor iedereen, zegt deze schaatser. Er is ondertussen zoveel ijs en zoveel mooi ijs dat het ook mooi kan verspreiden. Bij een aantal plassen zoals de Ronde Venen en de Loostrechtse plassen... sluiten gemeente wegen en parkeerplaatsen af... om het schaatstoerisme onder controle te houden. Strafrechtadvocaat Oscar Hammerstein is na de moord op advocaat Dirk Wiersum... de nieuwe advocaat van Nabil B. geweest. Nabil B. is een kroongetuig in een belangrijke rechtszaak... over een grote criminele organisatie. Hammerstein doet de onthulling zelf in een interview met Het Parool... Nabil B. vroeg hem zelf om hulp, nadat zijn vorige advocaat was doodgeschoten. In Den Haag is een man doodgevonden in een voortuin. Volgens een lokale journalist is het slachtoffer doodgevroren na een avondje drinken bij zijn buurman. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Het koude, uh, koude Valentijnsweekend is een behoorlijke domper voor bloemisten. Even snel bosrozen halen voor je lief is dit jaar iets meer een uitdaging vanwege de kou. En dat merkt deze bloemist in Arnhem. In Valentijn is normaal... Een van de drukste dagen met moederdag, Pasen en Kerst. En nu valt die erg in het niet. Want niet alleen wij hebben het koud, ook de bloemen bibberen. En uh, het is op de dag min 3, min 5. Dan uh, gaat het niet goed hem met de bloemetjes. Gaat het allemaal kapot gaat het, uh, en dan, uh, ja, dan blijft er niks van over. Binnen zijn in de meeste bloemenzaken wel Valentijnsboeketten te koop. Vraag er gewoon even naar.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 In in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Take your baby back.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 Sharing what was true I said Dance all day's love Take your baby by the hand And pull her clothes and there, there, there And take your baby by the ears And play upon her darkest fears So in place in a dance home dance we were cool on uh, Christ When I.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 When I, you, and everyone we knew do believe, do, and share in what was true Oh, I said, that's all day's love Het is even na twee uur, een hele goede middag. Welkom vanuit een zonnig zandvoort op 13 februari. Een koud zonnig zandvoort. De Weng Chung uit 83. En Dance All Days. De lokale radio CFM, we zijn er 24 uur per dag. En op de zaterdagmiddag, dan mogen wij altijd, uh, Albert-Jan, goedemiddag. Uh, goedemiddag, luisteraars, goedemiddag kijkers. Maar voordat we ergens mee beginnen, allereerst van harte gefeliciteerd. Dankjewel, ik heb het weer gered. Op je verjaardag moet je werken. Ja, maar wel gezellig. <lacht> ja, nee, ja, bedoel, voor bedoel, je bent niet voor één gehad te vangen. Nee, nog, nogmaals, uh, van harte gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Twee, Was het de taart lekker? Twee, twee, ja, heerlijk, 52 jaar en jong. Schoon aan de haak. Mooi, hè? Ja, nee, en uh, je bent druk, druk, druk met alle berichtjes... en uh, gelukwensen en dit en dat... dat je nog tijd hebt om radio te maken. Ja, dank in ieder geval uh, voor de felicitaties alvast. Ja. Dus het wordt een feestelijke uitzending. Zeker, ja. zeker. En wat was het een week, hè? Als zelfs de pingwings naar binnen gehaald moeten worden... vanwege de kou. Ja, klopt. Nee, dat, uh, Jeetje. Het gaat allemaal anders dan anders, hè? En, ja. En uh, natuurlijk nou, veel geschaatst, uh, her en der... en uh, te druk en weggestuurd... En... Want uh, ja, schaatsen, uh, het is weer schaatsweer En uh, iedereen wil natuurlijk uh, schaatsen en terecht. Maar Zandvoort had, heeft een, een ludieke oplossing. Hè. Die laten gewoon een, een basketbalveldje onderlopen. Ja, dat was een uh, mooie, uh, partueel initiatief. Geweldige actie. En heb je dan van de week ook nog gezien dat er uh, uh, in Amsterdam was een uh, man met een klein kind in zijn bootje... En die, uh, de dag daarvoor had, uh, had uh, de burgemeester had alle sluizen dichtgegooid in Amsterdam... zodat iedereen lekker kon gaan schaten. Ja, ze waren blij met hem. hè? Even de boot verplaatsen. Even, even de boot verplaatsen. Dus die heeft het nodige naar zijn hoofd geslingerd gekregen. Ik hoorde ze vanaf van, van de brug schreeuwen. Ja. Idioot! En, en aan het eind wij zijn die bekeuring gehad. Weet je waarvoor? Ja, tegen het verkeer in het verkeer nou, zegt. ik. Sorry, jongen. Ja. Dat als je, als je moet wat verzinnen, toch? Als je nou een bol had gekregen voor het kapotmaken van het ijs... Nou, dan had ik dat een logisch gevolg voor. Nee, tegen de, tegen, de, tegen de weg richting in. Nou. Ja, je moet toch een reden vinden. Ik had het niet kunnen verzinnen. Nee. Maar goed. Wat een mooie week. Ja, prachtig. Ja. Het was natuurlijk eerst de noodweer met al die sneeuwstormen stormen en noem maar op... En uh, nou ja, daags daarna, ik, mag, ik moet zeggen, bij, bij, jou, bij, ik weet niet, bij ons in de straat is het behoorlijk goed uh, de, de, de stoepen geschoond. Ja, bij mij ook. Ja. En het grasveldje voor is, uh, is ook nog steeds uh, groen en daar zijn de hertjes weer blij mee. Ja, dus... Uh, Want die uh, waren er vanmorgen ook weer en van de week stonden ze s'avonds ook uh, lekker te grazen. Nee, in ieder geval uh, op veel plekken uh, is de, de, de stoep begaanbaar en uh, schoongeveegd. En uh, heel veel zandvoorters hebben daar inderdaad uh, actie ondernomen. Prachtig. Maar goed, en, en, en nou is het dus weer prachtig weer. Maandag krijgen we een beetje een omslag. En dan wordt het weer uh, wat uh, dooierig uh, en, en kouder. Uh, maar goed, uh, de winter gaat wat liggen. Ja, dat mag je straks om half drie allemaal vertellen. Oh ja, ja oké, klopt. dat ja, moet die kant dingen vooruit lopen. Ja, ja, wat half... gaan we nog meer doen? We gaan Buiten doen. het weer. Ja, half drie het weerbericht. Blijft het zo, wordt het uh, anders, wordt het mooier, wordt het slechter. U hoort het allemaal om half drie. Dier van de week. We hadden Nono. Nono -no is uh, gereserveerd. En ook macho is ook uh, gereserveerd. Maar Briel is er nog. Briel zit nog in het uh, dierenthuis. De honden, het is geen hond te bekennen, maar de katten zijn er nog wel. Waaronder Briel. Uh, iets over half vijf hebben we natuurlijk uh, uh, zoals Live, Zandvoort op zaterdag live, live-registratie waar het publiek bij aanwezig was. Vroeger mocht dat allemaal nog. En welke dat wordt, dat blijft natuurlijk een verrassing. Heb je wat maar, kunnen vinden? Of, uh... ik, ik heb hier zes uh, suggesties liggen, dus uh, we komen er wel uit voor, voor iets over half vijf. Gedicht van de week, ja, ik kan er natuurlijk niet onderuit, hè, Rob. Ik bedoel, het gedicht van de week heet Rob. Ik bedoel, ik ga een ode aan je brengen. Een, uh, voor 52 jaar jong. Gedicht van de week, het kan niet anders, kwart voor vijf liefhebbers... dan is het zover het gedicht Rob. Uiteraard hebben we ook Zandvoorts nieuws in het kort. Ook wat, wat politiek getinte items uh, het eerste uur... en het tweede uur natuurlijk van alles. Uh, uh, nog wat. Uh, uiteraard kwart over vier gewoon Pit Report. Meneer, meneer Hamilton, zeg ik maar, in, uh, die heeft inmiddels getekend. Hij gaat door, hè, voor een jaar? Uh, ja, maar, maar niet lang meer. Dat eind 2021, dan is het op. En er wordt gevoetbald uh, vanmiddag. En uh, dat houden we natuurlijk voor u ook in de gaten. Er wordt ook geschaatst. Niet alleen uh, op de, de schaatsbanen in den landen. Uh, of op natuurijs. Maar ook... Uh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 Volgens de coronaregels ging de vrienden van Amsterdam dit jaar wel door. Maar inderdaad, uh, online voor iedereen meer dan een miljoen kijkers. En uh, Thomas Akta, Paul de Munnik, Maan en Typhoon hadden speciaal voor die editie een plaatje gemaakt. En dat is deze, je hoorde Als ik je weer zie. Dat allemaal op de zaterdagmiddag bij CFM. Nogmaals een goeiemiddag. 1969, wat een mooi jaar, hè? Mijn geboortejaar, ja. I can first real six string. Brian Adams, sorry, en de Summer of 69, wat een uh, geweldige plaat, hè. Blijft een uh, grote hit en we hebben met veel plezier gedraaid. Afgelopen week, nou, er is wel wat een en ander gebeurd, hè, buiten Zandvoort in Arnhem. De pingwings uh, die naar binnen zijn gehaald, maar dat zijn de, de zwartvoet, uh, Pingwings. En die kunnen we wat minder goed tegen de kou, hè. Dat zijn heel veel soorten pingwings. Dus, maar wij denken altijd meteen aan de, aan de, aan de polen waar de pinguïns op bivakeren. Maar dat was dus niet het geval bij deze pinguïns. Maar ook in Zandvoort is er wel het een en ander gebeurd. En ook met ijs volgens mij, toch? Uh, laat je verrassen, Rob. <lacht> Goed, nou ja, zoals u naar buiten kijkt. Dit weekend is natuurlijk prachtig winterweer. Veel wandelaars/slash recreanten zullen dan ook dit weekend weer een bezoek brengen aan Zandvoort. om te genieten van de duinen, de zee en ons prachtige dorpscentrum. De gemeente verwacht vooral tussen 10 uur s morgens en 4 uur s middags veel drukte. Om alles in goede banen te leiden, worden er natuurlijk extra maatregelen getroffen. Allereerst, de parkeerplaats bij de ingang van de waterleiding Duinen bij de Zandvoortse Laan zal worden afgesloten als die vol is. Er zijn verkeersregelaars en toezichthouders aanwezig. Er mag niet bij nieuw unicum of in de berm geparkeerd worden... want hierop wordt ook gehandhaafd. Op de boulevard en alle andere plekken waar het druk is... wordt gehandhaafd op naleving van de coronaregels. Dat geldt met name bij de takeaways, de parkeerplaatsen... viskramen en de uitgiftepunten op het strand. En als we ons daar allemaal aan houden... dan zal alles weer dit weekend, ook tijdens de prachtige weer... Goed verlopen. Nou, hier krijg jij je zandsculptuur naar ijssculptuur. Want onder toezicht het oog van wethouder Gert-Jan Bluis is donderdagochtend om kwart over zeven begonnen met het besproeien van de zandsculptuur bij de ingang van het gemeentehuis van Zandvoort. De wethouder probeert hiermee de vos, want dat is dat zandsculptuur, te vormen naar een ijssculptuur. Dit is een experiment wat nog nergens ter wereld is gedaan, al dus de enthousiaste wethouder... En rond 8 uur die ochtend begon er inderdaad al een laagje ijs te ontstaan... waarop de medewerkers van Spanelanden het spuiten even onderbraken. We laten dit nu uitharden en brengen daar straks weer een nieuwe laag aan... vertelt de vo voorman die ook aangeeft dat dit een bijzonder project betreft. Dit hebben we nog nooit gedaan en we zijn erg benieuwd naar het resultaat. Nou, als u in het dorp bent en u loopt langs het gemeentehuis... kijk even naar het resultaat of de vos inderdaad een sculptuur is geworden... Ook om de ijsprint van de kinderen te verhogen bedacht Joey, een bewoner van de eh, omstraat, een plannetje voor de kinderen in Nieuw-Noord. Waar normaal wordt gebasketbald heeft hij het veld met water op, ondergespoten. Het resultaat een prachtige schaatsbaan voor alle buurtkinderen. En zo ook overal, vrezen, verrezen overal in Zandvoort als paddenstoelen uit de grond. En dan heb ik het over iglo's. Kleine en grote iglo's, de een nog mooier dan de ander. De supergrootste iglo is die van Marcia Koopman en Callum Lee en die staat in de buurt van de Brede Rode Straat. Fractievoorzitter Peter Kramer heeft namens oudere partij Zandvoort voor de raadsvergadering voor komende dinsdag een motie ingediend met betrekking tot de consequenties van de ambtelijke fusie tussen Zandvoort en Haarlem. De partij wil dat, wil dat een extern bureau mogelijke toekomstscenario's vergelijkt, onderzoekt en doorrekent. Later in het programma meer hierover. En tot slot, zodra de regels het mogelijk maken... zal er een uh, vaccinatiecentrum komen in de Kennemer Sportcentrum in Haarlem-Noord. Dat meldde burgemeester Jos Wienen afgelopen week... aan de raadsleden in de commissie Bestuur. De voorbereidingen worden hier getroffen, maar het duurt langer... Dan het het hun, dat het ons lief is. Ook daarover later in de uitzending meer. Tot zover. Dankjewel, Robert jan En het nieuws is ook na te lezen op onze app.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 sanitize but that voice deep inside us is trying to remind us what it means to be De nieuwe hits vergeten we zeker niet te draaien voor je bij CFM. Dit is de nieuwe single van Shepard. Ja, en die heet uh, Learning to Fly. Zo dadelijk het uh, weerbericht voor de komende dagen. Blijft het zo koud? Of gaat het toch dooien? Je hoort het van Albert-Jan na deze van Stromae. <tied> Non, je ne suis pas certaine Que, que, que tu le mérites J'avais de la chance que vous aimez Dis-moi merci Rendez-vous rendez-vous rendez-vous rendez au prochain règlement Rendez-vous rendez-vous rendez-vous sûrement au prochain règlement Cette fois c'était la dernière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 Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêves Facile à dire, je suis nian-nian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 Dat was onze zuidenbuur, de mannen, België, Stromae en Tusslemem. Eén van zijn grote hits. Daarmee is het ook half drie geworden. En dat betekent... CfM Zandvoort weerbericht. Inderdaad, het CfM weerbericht voor de komende dagen. Wat is het koud hè, Albert-Jan? Koud is het wel, maar de zon is wel ook aanwezig. Allereerst even het algemene weerbeeld. En daarna het specifieke Zandvoortse weer. Zoals gezegd, vandaag is het zonnig. Later ontstaan er wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. De matige oostenwind houdt aan en de temperatuur komt vrijwel overal rond het vriespunt uit. In het zuiden wordt het iets boven nul. In het noorden blijft het vriezen. Vanavond koelt het snel af en vannacht ligt het minima tussen de min 6 en min 10 graden. Morgen neemt de bewolking toe en bij een matige zuidenwind wordt het rond de 0 uh, in het noorden... en tot lokaal 5 graden in het zuiden. Gaan we naar de maandag en uh, het algehele meerbeeld is dan een aanval. Vanuit het westen nadert in de ochtend een gebied met neerslag. Het gaat om een zogenaamd warmtefront waarbij de koude vrieslucht geleidelijk verdreven wordt. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen met in de noordoostelijke helft ook kans op natte sneeuw dan wel sneeuw. Zelfs ijzel is niet uitgesloten met het oog op de koude ondergrond. De temperatuur loopt op naar 2 tot 5 graden in de namiddag. En dan dinsdag gaat het dooiweer Zit door. Namelijk de wind draait verder naar het zuiden en daardoor stroomt steeds weer iets zachtere lucht ons land binnen. In het zuiden is het plaatselijk al plus 8 graden mogelijk. Elders worden 3 tot 5 graden en bij aanvoer over de ijsvelden vanaf het IJsselmeer of de Waddenzee zelfs nog iets kouder. Daar kan ook mist ontstaan. Verder overheerst de bewolking en verspreid valt wat regen en motregen. En nu specifiek voor Zandvoort. Op korte termijn, het, is, het wordt en is vandaag geleidelijk bewolkter... maar het blijft droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 0 graden Celsius... en de wind is matig windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer min 7 graden. En op de lange termijn de komende dagen... neemt de bewolking een neerslag toe in Zandvoort... met maandag natte sneeuw en dinsdag regen. De temperatuur stijgt tot 7 graden Celsius overdag en 4 graden s'nachts. De wind waait uit het zuidoosten en is matig windkracht 4. En vanaf woensdag neemt de kans op neerslag weer af... en wordt het overdag warmer met temperaturen rond de zelf... 10 graden. Wat vertel je me nu? Geen uh, Elfstedentocht uh, als het uh, coronaproef zou kunnen. Niet in Zandvoort. Nee, ook niet. Nee, dat niet, maar ook niet in uh, Friesland. Nee, nee, nee, nee. Het gaat niet om. Nee, oké, okay, nou het weer, uh, dat was hem weer. En uh, ja, dus uh, de doi gaat beginnen. Van het weekend nog even lekker gaan schaatsen en ervan genieten. Dat was het weer. En het is net even anders, hè. maar het is wel carnavalsweekend. Uh, en dan kan ik eindelijk na het weerbericht deze plaat van uh, Harry en Henk voor je draaien. En dat past ook nog bij het weer van vandaag. Zeg, heb jij het weer besteld? Het is het koud hè, inderdaad ook hier in voor vandaag uh, min 6 graden. Maar gelukkig schijnt het zonnetje niet te lekker en is het uh, best uit te houden. Jorden, de, de V-Boys en Harry en Henk uh, uiteraard met uh, koud hè. Wat is het koud hè. Leuk carnavalsweekend en uh, wij deden er op deze manier ook een klein beetje mee hier bij de lokale radio CFM. We zijn er al 30 jaar actief. In 31 jaar bestaan we vanaf 9 februari jongstleden om even precies te zijn. Girl, close your eyes, let that get Relax your mind. a weekend in ...van die uh, geweldige LP of the Wall, die Michael Jackson en Rock With You. We gaan het hebben over uh, de samenwerking tussen de gemeente Zandvoort en de gemeente Haarlem. Want ja, het was eigenlijk een, een beetje op proef, zeg maar, dat we, dat we op meerdere gebieden gingen samenwerken. En die proef die loopt, wat ik begreep, heb hem een beetje op zijn uh, einde, maar... Wordt hij flink? Dat is de vraag. Nou, in ieder geval uh, aanstaande dinsdag uh, wordt daarover gedebatteerd... tijdens de gemeenteraadsvergadering uh, die om acht uur uh, aanstaande dinsdag begint. Want uh, fractievoorzitter Peter Kramer heeft namens Oudere partij Zandvoort... Uh, Oudere Partij Zandvoort uh, voor de raadsvergadering voor aanstaande dinsdag een motie ingediend... met betrekking tot de consequenties van de ambtelijke fusie tussen Zandvoort en Haarlem. De partij wil dat een extern bureau mogelijke toekomstscenario's vergelijkt... onderzoekt en doorrekent. Oude Partij Zandvoort wil onder meer antwoord op de vraag wat de financiële consequenties en de praktische impact zullen zijn van beëindiging van de samenwerking en het opnieuw opzetten van een eigen ambtelijke organisatie. Het is voor het eerst dat er zo openlijk over de mogelijke ontvlechting van de fusie in de gemeenteraad gesproken gaat worden. Een en ander kan niet los worden gezien van de groeiende irritatie onder met name oppositiepartijen over de manier waarop zij niet dan wel onvolledig op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het overleg over de knelpunten binnen de ambtelijke samenwerking. Het college beroept zich daarbij op de vertrouwelijke aard van de gesprekken. Het is een publiek geheim dat de onderhandelingen zeer moeizaam verlopen. Haarlem is van mening dat Zandvoort te weinig betaalt voor wat het krijgt... en Zandvoort vindt dat Haarlem onvoldoende levert voor hetgeen wat uh, het in rekening brengt. De VVD was destijds als de enige partij falikant tegen de fusie. Fractievoorzitter Martijn Hendricks vindt dat een, een goed idee... om de consequenties van de ontvlechting grondig te laten onderzoeken. Alleen al omdat de partijen hun programma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar moeten schrijven. Dan weten we tenminste waar we het over hebben, aldus Hendricks. Ook Marco Deen van de PVV ziet graag dat de kosten van een eventuele beëindiging van de samenwerking inzichtelijk worden gemaakt. En daarmee lijkt op voorhand een meerderheid voor de motie aanwezig. En dan eindig ik dit soort uh, artikelen altijd met historische woorden. Wordt vervolgd. Oké, okay, nou waarom <laughs> in de gaten? Dankjewel Albert-Jan voor dit nieuwtje zo op de zaterdagmiddag. De zon schijnt lekker, dus geniet van het uh, mooie weer hier in Zandvoorts. En wij gaan de Belgische band Soul Sister voor je draaien. Ja, dat krijg je, Albert-Jan, als je 52 wordt, dan ga je over dat soort dingen vertellen. Even buiten de uitzending om, geeft iets. You're the soul sister and the way to your heart. Een heerlijke plaat van die Belgische groep. En dat was meteen ook hun grootste hits. Nog 14 minuten te gaan in het eerste zandsport op zaterdag. Een hele goede middag. En hier is ILO. Sailing away on the crest of a van ILO en je The de Living Thing. We gaan het hebben over, ja dat stond trouwens ook in het bericht van, van de GGD Kennemerlands, want ze zijn op zoek naar meerdere vaccinatielocaties en eentje zou komen in Haarlem. Oké. Okay. Of, of terugkomen in Haarlem kan ik beter zeggen. Nee. Want er was altijd een, al een prik uh, een, testlocatie. een testlocatie. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, langzaam maar zeker dringt het ook uh, de, de, bij de hoge heren door dat uh, Schiphol toch best wel ver weg is en onhandig is voor een uh, aantal uh, leeftijdsgroepen. Uh, dus het uh, Kennemer Sportcentrum wordt wellicht ingericht als een vaccinatiecentrum... al kan het nog wel even duren. Zodra de regels het mogelijk maken, zal er een vaccinatiecentrum komen... in het Kennemer Sportcentrum in Haarlem-Noord. Dat meldde burgemeester Jos Wienen afgelopen week aan de raadsleden in de commissie bestuur. De voorbereidingen worden hiervoor getroffen, maar het duurt langer dan het ons lief is... De Haarlemse Raad heeft al een maand geleden gevraagd... om een vaccinatielocatie in de stad. Nu moeten de inwoners van de regio naar de locatie Schiphol. Wat, zoals gebleken, is bij de vaccinatie van de thuiswonende ouderen... tot chaos leiden. De burgemeester heeft al eerder toegezegd... de druk op de GGD Kennemerland op te voeren. Wienem zegt dan ook zeker te doen... en dat de directeur van de GGD moe wordt van hem. Maar wij moeten het doen met de regels zoals ze zijn opgelegd. Wienem doelt daarmee op de eisen voor de opslag van het vaccin en ook op wie het kan toedienen. Ik denk als leek, als je een klein beetje kan richten, dan kan je het toch zetten. Maar er is medisch toezicht nodig uiteraard om in te grijpen als het misgaat. En dat maakt je het lastig om het op stel en sprong te regelen. Dat is eigenlijk ook indirect een voor ouderen die slechte been zijn uit Zandvoort... dat die gewoon nog even, wellicht even moeten wachten tot dit vaccinatiecentrum er is... Dan kunnen ze naar Harlem-Noord in plaats van Schiphol. Ja, en wat is het uh, voordeel uh, daarvan dan, uh, nou, Albert? -Jan? Het is de dichter bij huis. Dus je zit een uh, kwartier uh, minder lang in de auto. Ja, dat is, dat is één. En uh, uh, je, je kan, uh, het is makkelijker bereikbaar en je bent niet een hele dag kwijt. Als je ja, de... maar ze gaan echt niet met de rollator uh, richting Haalem, hoor. denk ja, ik. Dan hebben wij een meningsverschil, maar ik vind dit een goed initiatief. Nou ja, Ik wacht uh, liever op een uh, locatie in uh, Zandvoort. Ja? Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan de Korverhal of zo. Ja, maar dan moet je nog langer wachten. Dus, dan nou dan ja, je weet, je weet het nooit. Er uh, gaan uh, meerdere locaties komen. Meer nieuws daarover trouwens volgende week van uh, de GGD Kennemerland. Zoals ik eerder al in het bericht op. Op de CFM media geplaatst heb. Ja, en hier is een mooie nieuwe single van Rita Ora. know what shops like, but mm -hmm. we run through, yeah yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Big enough for me to call you papa. Popping like I'm over it in Bacca. Need the head like Medula or Blanca. Let her walk through, yeah, crib with a house and pool, yeah. Let her walk through. Bet it on, then that you lose. I love how you move. She a teen and the skin so smooth. Listen to the bands and it only fit two. See it through the lens, everything brand new. was dat uh, de nieuwe single van uh, even kijken, Rita Ora en uh, David Ketta en die heet uh, Big. Ja, er wordt uh, alweer uh, gevoetbald, uh, Albert-Jan. En uh, ja, volgens mij moeten we daarvoor uh, richting het uh, noorden. Al is die wedstrijd inmiddels afgelopen, begrijp ik. Ja, maar we gaan eerst even, nu we toch bezig zijn met het overzichtje... want ja, wedstrijden zijn vervroegd. Ook vandaag weer en uh, er was zelfs, uh, nou ja, laten we eens even teruggaan naar vrijdag. Uh, vrijdagavond RKC Waalwijk uh, uh, ontving FC Emmen, eindstand 1 tegen 0. En dan uh, vandaag is er al uh, één wedstrijd gespeeld. We hebben het over uh, FC Groningen tegen PEC Zwolle. Daar werd het 1 tegen 0, dus de Groningers hebben gewonnen. Weer drie puntjes. Ja. Ik wou bijna zeggen voetjes uh, op de bar, maar <laughs> uh, dat zit er nog even niet in, helaas. Kwart over twee is begonnen. Sparta, Rotterdam thuis uh, op het kasteel ontvangt Fortuna Sittard. Tussenstand 1 tegen 1. En dan uh, om half vijf, dan hebben we ADO Den Haag tegen PSV. Ik ben heel benieuwd uh, hoe uh, PSV het uh, gaat doen. Dan hebben we nog een kwart voor zeven. Uh, Heracles Almelo ontvangt Ajax... En dan uh, hebben we morgen ook nog een paar wedstrijden. Daarover uiteraard uh, veel meer bij uh, Zandvoort uh, op zondag. Maar onder meer uh, AZ, uh, de, de mensen uit uh, Alkmaar, Zaandam uh, gaan spelen. En uh, Feyenoord, die moet ook uh, kalm opdraven morgen op de sportvelden. Daarover meer bij Zandvoort op zondag. Wij gaan uh, alweer op naar het nieuws in uh, weer van uh, drie uur. En daarna zijn we er nog uh, twee uur lang. Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we in het volgende uur zoal uh, allemaal doen, uh, Albert-Jan? Van alles. Uh, nou, ik ben benieuwd. In ieder, geval, in ieder geval het interview met het Rode Kruis. Uh, uh, Zandvoort, Rode Kruis, uh, Haarlem. Die toch samen gaan onder één noemer. En uh, dat is het interview met uh, Bob Klaassen. En dat is een interview wat uh, tijdens Goedemorgen Zandvoort uh, vanmorgen was. En dat uh, herhalen we zo meteen, tweede uur. Oké, okay, dat uh, in het tweede uur. Zandvoort op zaterdag. En de starts op 45 zijn de laatste voor drie uur.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 Until I'm dead